Dit is Jeroen Tjepkema met het internationaal. De nieuwe paus is een Amerikaan. Het is Robert Prevost die onder de naam Leo XIV de paus zal zijn. Hij is 69. Het is voor het eerst dat er iemand uit de Verenigde Staten paus is. Rond kwart over zeven maakte de zogeheten protodiaken de naam van paus Leo bekend op het balkon van de Sint-Pieter. Even na zes uur vanavond was er witte rook gekomen uit de schoorsteen van de Siksteinse kapel. En ook klonken de klokken van de Sint-Pieter. Prevost stond wel op lijstjes als kanshebber, maar hij was geen topfavoriet... dus daarom komt zijn uitverkiezing als een verrassing. Hij was nog maar minder dan twee jaar kardinaal. In september 2023 werd hij benoemd door de vorige paus Franciscus. Paus Leo begon zijn toespraak op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek met de woorden... de vrede zij met u allen. Daarna zei hij tegen de mensenmassa op het Sint-Pietersplein onder meer... het kwaad zal niet overwinnen, zonder angst zullen we God ontvangen en gaan we samen verder. De Amerikaanse president Trump heeft gereageerd op sociale media. Wat een grote eer voor ons land. Ik kijk ernaar uit om paus Leo XIV te ontmoeten. Het zal een zeer betekenisvol moment zijn, schrijft Trump. De meerderheid van de Europese landen vindt de situatie in Gaza onhoudbaar, zegt eu buitenlandschef Callas. Ze is bang dat de intensivering van de Israëlische militaire operatie in Gaza verder lijden van de burgerbevolking betekent. Kalla zei ook dat de EU-landen gedwongen, EU gedwongen verplaatsing van de Palestijnse bevolking afwijzen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over hun importheffingen. De Amerikanen hebben de heffing op Brits staal en aluminium geschrapt, maakte premier Starmer bekend. Ook gaan de heffingen op Britse auto's sterk omlaag. In het algemeen blijft de heffing van 10% op Britse producten bestaan. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Bij 2 graden in het noorden tot 7 in het zuidwesten. Morgen opnieuw veel zon, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt iets warmer dan vandaag met 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland zijn de meeste files nu opgelost. Wat nog wel opvalt is de A10. Tussen amsterdam oud en Watergraasmeer... rijdt het nog langzaam over zo'n 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En er is nog erg druk op de N205, nul richting Haarlem...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 Ja, en dat was het begin van uurtje nummer twee. En dat uurtje nummer twee dat werd ingeluid door Tobias Bader. En die dame die je hoort, dat was Mariska Lialing. En uh, die is van Von V. Nou, uh, we hebben in de studio iemand die muzikaal gaat picknicken vandaag. Want uh, we hebben Seiki in de studio. Dus welkom. Want uh, ja, ja, ja, je hebt een microfoon. Uh, en we vinden het wel heel proper om jou nu uh, vanaf de grond uh, iets, uh, iets uh, te laten doen. Ja. Tenminste, je hebt het zelf voorgesteld. Uh, ja. Maar eerst even voor de mensen thuis. Want wie is Saiki precies? Verdel? Ja. Um, Saiki is mijn alter ego. Waarin ik liedjes produceer. En eigenlijk alles een beetje kan instrumenten doe. Mm -hmm. En Saiki staat voor de Griekse godin van de ziel en geest. Um, en vanuit haar vertel ik verhalen. Um, zoals, nou ja, ze is verliefd op de godin Cupido. Ja. En daar uh, beleefde ze allemaal avonturen. En het gaat ook over de patriarchie. Um, en over um, machtposities. En ik vond het heel goed passen bij wat ik wil doen als artiest. En daar heb ik dus nu heel veel liedjes over geschreven over dat verhaal. Dus dat ben ik... Ja, dat, dat, dat ben jij dus de alter ego in de notendop uh, in, in, dit, uh, in dit hele verhaal. Maar uh, dan uh, ja, is toch ook op een gegeven moment... als jij iets met, met dit Griekse verhaal hebt... Uh, gevoel voor drama, heb je dat dan ook? Gevoel voor drama? Ja. Ik denk, ja, eigenlijk wel. Ik ja? zat ook hier voor... Uh, nou ja, op de middelbare school zat ik op een theaterschool. Ja. Dus uh, daar vond ik sowieso acteren heel cool en gewoon induiken in verhalen mm. uh, en induiken in personages um, dat vond ik super interessant zo mensen bepaalde dingen deden en ook slechte rik, hoe die dat dan um, bad guys. Yeah. waarom mensen slechte dingen doen of mm. whatever het vond ik super interessant uh, en ik hield heel erg van film um, dus dat was meer... Mijn acteren was niet gebaseerd op... dat ik echt op podium... een theaterstuk doen maar meer op film. Ja. Dus dat vond ik vooral interessant. En daar keek ik naar op. Um, en dat was toen uitgekomen... op muziek. Um, en ik vind... Ja, muziek is gewoon... Een nog een stapje verder, vind ik zelf. In ieder geval voor mij. Ja. Waarin je echt ook... Mensen echt iets kan laten voelen op een nog heftiger. Ik weet niet. Het is echt een bepaal, waarschijnlijk weet jij het ook gewoon een bepaald gevoel als je muziek hoort die je heel vet vindt. Ja. Wat echt heel erg je kan raken, wat ja. ik heel bijzonder vind. Ja, er zit uh, heel veel sins en uh, sinds, uh, zeg ik altijd in. En uh, ook nog iets met elektro zit er behoorlijk in. Uh, in tenminste in het verleden. Maar ik weet niet of dat nu nog het uh, geval is ja um, yeah, ik heb misschien zelfs nu meer sinds ja. dan eerst, want ik heb, vroeger gebruikte ik altijd nog presets van um, sinds op Logic zeg maar mm. um, het heet Alchemy voor iemand die dat kent en, <laughs> en toen ik de, nu zit ik op Codarts en in Rotterdam op Constatorium ja. en toen dacht ik ik wil eigenlijk echt op een producerschool heel veel leren hoe je Sins van de scratch maakt ja. zodat ik echt nog specifieker alle sounds helemaal zelf precies kan hebben zoals ik wil. Ja. Um, dus dat ben ik nu gaan doen. Dus eigenlijk alle sins, die ik bijvoorbeeld op midi keyboard of hier speel heb ik dan zelf vanuit één Sinusgolf gewoon gestart en dan helemaal opgebouwd zodat ja. totdat die sound werd. Ja. Dus ik ben nu heel erg bezig met uh, synthesis is een, inderdaad. Ja. Ja. Dus dat uh, een beetje in de notendop uh, in dit hele verhaal. Ja. Uh, nou, We gaan uh, onder meer, want je noemde de naam Code Arts al. Dus dat uh, wordt ook nog even een uh, aanknopingspunt in een gesprek zo dadelijk. Uh, want ik zie allerlei instrumentaria uh, uh, liggen. Dus uh, daar gaan we ook nog wel denk ik, even wat vragen over stellen. Maar laten we eerst, denk ik, beginnen. Ik weet niet uh, of dat uh, wijs is. Uh, ik zie al iemand in beweging komen. Dus dan uh, heb ik al de magische woorden gezegd. Uh, ik moet alleen nog even het uh, raam uh, dicht doen. Want als uh, de brandweer straks uh, voorbij uh, holt of rijdt. Dan uh, hebben we natuurlijk iets uh, hier uh, met een sirene op de achtergrond. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus uh, die, uh, die raam, dat raam gaat nu even een beetje dicht. Uh, dat, uh, dat gebeurt nu. En het eerste nummer wat we gaan uh, horen, en natuurlijk ook zien. Voor die mensen die meekijken. Ja, ik heb nu een uh, rood ding aan. Uh, dat andere ding wat, uh, wat in de merkkleur is... dat zit in de was. Dus uh, dat we niet even meteen uh, gaan uh, lopen appen... en weet ik allemaal wat, uh, wat, wat, uh, wat dat uh, aan gaat. Het eerste nummer van vanavond... dat nummer dat heet Fallen Angel. Dat was dus het eerste setje van drie, als ik het uh, wel heb. Toch? Drie nummers achter elkaar, hè? Ja, ja dat dacht ik al. Uh, want we begonnen met Fallen Angel en daarachter hoorde je bos. Apollo. Yes. En daarachter Black Oil. Dus die mensen denken, is dat zo'n lange nummer, de Fallen Angel? Nee, daar zitten dus uh, <laughs> het, het zijn drie tracks. Uh, maar dat wordt nog even een uh, leuk, leukheidje bij te monteren straks om de markers zo direct... Uh, en nee, ik heb het niet over Marcus, nee, de markers... Uh, die we dan hebben op uh, YouTube... Uh, waar precies elk nummer begint. Want dat wordt nog, uh, oh ja. nog, uh, nog even... heel erg leuk. Want, uh, want ja, uh, want ik kan natuurlijk... Uh, één, uh, één track maken, Fallen Angels... schuine streep voor je borst, Apollo... en dan weer schuine streep Black Oil... maar dan weten de mensen nog niks. Weet je? Dus uh, vandaar. Uh, dat is even voor de mensen thuis... die op jij buis zitten mee te kijken... Even een tekst en de uitleg, want uh, we maken van dit alles ook een samenvatting. Uh, maar we gaan natuurlijk ook nog even met uh, Seiki praten over de instrumenten die zij bij zich heeft. Uh, op het picknickkleed, zeg ik het goed zo. Ja, want de, de visuals doen ook een beetje het vermoeden dat je ergens gewoon in het bos zit... En uh, eigenlijk een beetje uh, muzikaal aan het picknicken bent. Uh, maar eerst over uh, de toetsen. Want uh, die, uh, voor die mensen links. Ja, laten we daar maar bij beginnen. Uh, uh, voor jou links. En uh, dan mag je dat aanwijzen. Wat, uh, wat is dat voor een apparaat? Ja, dit is de Groovebox Roland MC505. Ja. Um, dit was best wel een bekende sint In volgens mij de 19... 95 of zo. Ah. Um, <laughs> zoiets. Ja. Um, Hoe ben je eraan gekomen? Um, mijn oom... Ja. die wilde deze... hoefde deze niet meer. En toen vroeg hij aan mij of ik hem wilde. Dus ik zei van ja, ja, die wil ik wel. Ja. Um, ja. En dan... Uh, wat, voel je voel je neus? Uh, dus wat meer uh, recht voor je? Of ik weet niet. Uh, want ik, uh, kijk. Oh, ja, dat is dat... Uh, met, met die stokjes uh, waar je ook op uh, loopt te slaan. Yeah. De sticks. De drumstick. Yeah. Ja, dit is, uh... Zeg stopjes, <laughs> heel erg, maar het uh, zijn de drumsticks natuurlijk. Ja, vertel. Ja, dit zijn de. Dit is de Alesis Samplepad 4. Mm. En daar doe ik via MIDI nu. Ik kan er ook samples in laden, maar ik doe via MIDI. Mm. Speel ik dan. Heb ik samples in, uh, in Ableton gedaan? En die ja. speel ik dan met drums. Juist. Stuk. Uh, en dan hebben we natuurlijk ook nog. Uh, wat uh, gaan we het uh, verdere rijtje af, natuurlijk? Uh. Want uh, ja, je hebt dus de, de, dat ding. Maar ik zie nog iets voor... voor uh, want ik kijk ook even op beeld uh, wat van bovenaf is uh, gemaakt. Uh, dan komen we bij het uh, middelste uit. Dat ding. Ja, precies. Ja, ja. Ja, dit is een focal processor. Ja, uh, ja van Bos. En uh, deze is echt een beetje te duur. <laughs> een beetje ja. te duur. Uh, maar dus, uh, je kan er heel veel... Uh, ja, die, deze had ik dus ook al toen ik met de band wel, was. Ja. Wat wel heel nice is, want daar had ik nog genoeg te doen in de band. Oké. Okay. Want toen was ik nog alleen, alleen aan het zingen natuurlijk. Ja. Uh, ja. Dan uh, natuurlijk uh, de, de keyboards, neem ik aan. Want uh, die zullen ook. Uh, ik neem aan dat het keyboards is. Ja, dat is een mini keyboards. Um, van de Novation. En ik had per ongeluk een te, te oude versie gekocht op Marktplaats. Ja. Veel te veel betaald. Um, ja. <laughs> Ja. Dus ja, nu moet ik deze hebben. Ja. ja. En, en dan natuurlijk de uh, notebook-laptop. Uh, weet ik nog wat. Je kan niet zonder, begrijp ik. Met zo'n ja. ding. Nee. Nee. Um, nee. Um, dan hebben we het... Uh, want je zei het al. codarts Want ja. daarvoor heb je iets anders uh, gedaan. Volgens mij... Het Albe da, daar heb je volgens mij ook op uh, gezeten. Ja. Uh, hoe ben jij van het Albeda da naar Kodarts? Want Codarts uh, is natuurlijk wel even een stapje hoger in dat, uh, dat opzicht. Uh, heb je een toelatingsexamen moeten doen of of iets? Ja, ja? Dus, um, toelatingsexamen doen. Ik had ook voor Amsterdam pop zang aangemeld. Ja. Maar hij was niet toegelaten. Which I get. Want ik ben ook niet echt vocalist, eigenlijk. Ja. Um, en eigenlijk wel meer producer. Dus ik was wel op coders aangenomen. Eigenlijk vrij. Het ging best wel makkelijk, gelukkig. Ja. Dus dat was fijn. Um, en ik kende wel een paar mensen. Alleen die gingen tijdens mijn auditie gingen die niet praten expres. Oh. Dat hij mij kende van Albana. Ja, ja, ja. Dus. Die, zat, die zat daarbij. Maar goed, uh, hij, hij zei niks en uh, hij, hij liet gewoon jou uh, je dingen doen uh, in dat opzicht. Yeah. Maar uh, in welk jaar zit je nu? In het eerste of in het tweede jaar? In de eerste. In het eerste jaar. Yeah. Uh, Hoe lang duurt de opleiding eventjes uh, voor die mensen die dat graag nog willen weten? Vier jaar. Vier jaar. Dus uh, je staat eigenlijk aan het uh, begin. Maar er komen ja. natuurlijk wel uh, goede mensen, goed geschoolde mensen van de codearts af. Heb ik me laten vertellen. Dus, Dat klopt. Ja. Uh, <laughs> um, goed, we gaan, uh, we gaan het uh, tweede blokje doen. Je hoort achtereen volgens. U-turn. Are you for sure? En daarachter Unite. Us. En uh, voor die mensen die even mee willen schrijven. U-turn is met de u En dan een koppel teken turn. En dan are you for sure is met de hoofdletter R en de hoofdletter U. En dan de vier en dan sure met ook hoofdletters en een vraagteken. En Uniters. dat is dan U-N-I-T-E. Uh, en dan... Dus, nou, dat uh, is het eigenlijk. Uh, ik ben heel nieuwsgierig hoe uh, het volgende blokje gaat uh, klinken. Dus uh, laat maar horen. We love, make us change the life we want We are chained down by oh, the order Trapped inside a body that has been ruled over by a man If you change the way you are You'll be praised by all the others Don't be watching us, make us lay the. Ik moet altijd een beetje opletten wanneer we dus het, het applausje gaan inzetten. Want ja, uh, want je weet maar nooit of er nog een, een of ander iets uh, wat daarna uh, nog uh, komt. Maar in dit geval dus niet. Uh, dat was het uh, laatste nummer dat, nummer dat heet. Unite Us. Ik uh, klink een beetje galmen. Vind ik wel leuk eigenlijk. Ik heb wel gebypast. Ja. ja, ik ook. Oh. Ja, dat is wel, uh, wel heel erg bijzonder. Dus het uh, komt uh, dubbel zo hard uh, terug. Maar goed, maakt niet uit. Uh, het heeft wel wat. Hallo. Hallo? Uh, ben je daar? Oh, ik denk dat ik weet waardoor het komt. Nou, vertel. Ik had het geaddomeerd in mijn. Ah. Hamilton, op die plek. Oké. Okay. Uh, ben jij nou. Uh, want uh, we gaan nog eventjes door. Want ben jij nou ook, uh, echt een beetje een geluidsfreak? Nou, eigenlijk is Vin dat. Vin is degene met, uh, <laughs> die, die met jou mee is gekomen, maar goed. Uh... Ja, um, nee, ik, ik ben meer, ik weet niet, ik vind het verhaal vertellen gewoon heel leuk. Of ja, oké. Okay. En dat is voor mij heel belangrijk. En ik hou wel van verrassingen en zo. Ja. En ik weet niet, ik gebruik sound en zo als middel om het verhaal te vertellen. Ja. Maar ik ben niet super nerd die uh, 10 miljoen YouTube-video's opzoekt. Niet. Want ik ben er heel slecht in. Ja. <laughs> ja. Uh, ik zou willen dat ik een sauw nerd was. Maar dat ben ik niet echt heel erg. Nee. Uh, maar misschien dat uh, met wat uh, beelden die wij hier geschoten hebben... dat dat natuurlijk ook altijd uh, wel goed uh, kan gaan doen. Mits je ze deelt natuurlijk. Hè. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat is waar. Uh, want uh, ja, want, want uh, je doet het nu in je eentje. Uh, maar ben je eigenlijk... Uh, dan uh, multi-instrumentalist in dat opzicht? Ja, wel een beetje. Ja. Um, het kan nog wel iets beter worden. Multi-instrumentalist multi zijn. Ja. Maar ik vind het wel heel leuk om tijdens een optreden... heel de tijd bezig te kunnen zijn. Want anders moet ik altijd een soort van... Ik heb dan heel de gevoel dat ik moet wachten. Ja. Uh, ik, ik wil heel graag gewoon heel de hele tijd in het moment kunnen blijven. En dat helpt door dingen te doen live en te drummen en dan nog iets. Dan voel ik nog iets meer alsof ik in de muziek zit dan als ik dat niet doe. Ja, dus, uh, dus je, je wil gewoon uh, in het uh, bezig zijn, uh, actief bezig zijn met het moment dat je op bijvoorbeeld op het podium staat. Zoiets. Ja. ja. Uh, maar hoe bijvoorbeeld ook met het uh, met bedenken van nummers. Hoe bedenk je dat dan? Uh, hoe ontstaat uh, iets in jouw brein... Uh, wat, uh, wat uh, betreft uh, een, een, een track of een song... of hoe je het benoemen wilt? Oh, um, ik denk... Ja, ik, heb, ik begin altijd gewoon met... iets wat ik wil uitzoeken of wil proberen. Of, um, um, gewoon als ik iets... Ik weet niet, gewoon drum. Meestal wat ik vroeger altijd deed was een drumbeat pakken. Ja. En van hip beat en dat shoppen. En dan um, had ik een beat bedacht en dan ging ik daarover dan al heel tijd leren met melodieën. Want ik ben niet heel erg een persoon. Dus ik, doe, ik stapel gewoon heel veel dingen op elkaar en die bouw ik dan langzaam op en af. Ja. Um, en qua tekst denk ik, ja, dan haal ik gewoon inspiratie uit dus boeken over Griekse mythologie. En uh, natuurlijk ook mijn eigen problemen en zo. Ja. En ook kapitalisme, want daar heb um, dus, ik heel voor Het over is ook een maatschappelijke stellingname wat je, wat je <laughs> doet als ik, als ik het zo hoor. Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. ja. ja. Um, als mensen wat meer over jou willen weten, hoe kunnen ze dat... Het beste doen op het wereldwijde web. Ik zou me op Instagram dan volgen. Ja. Op sy KI-laagstripje, -ki laagstripje. Uh, maar je kan op zich ook wel mijn website naar mijn website of zo. Ah. Uh, dat is ook gewoon .com. Heel makkelijk. Uh, voor de rest. Nou ja, ik zit nu ook op Spotify. Natuurlijk heb ja. ik wat nummers uit en ook op allemaal andere platforms die ik niet ken. Uh, ja. <laughs> uh, ja. ja, dus die drie dingen denk ik vooral. Um, daar en dat... kun je me ook best op bereiken, denk ik. Ja. Um, nou, ik vond het leuk dat je geweest uh, bent. Dat, ja, dat... Jullie heel erg bedankt dat ik hier mocht spelen ja. en zijn. Ja, nou, dat, uh, dat vonden wij ook leuk. En zeker op de manier waarop je het uh, nu gedaan hebt. Uh, zij gaan nog iets uh, doen met jou. Want dat, uh, moet, je, uh, dat moet je zo uh, nog... Uh, ja, er worden nog iets van, uh, van video bites en sound bites worden er nog even opgenomen. En uh, een soort van uh, aankondigingjes Maar uh, daar hebben we genoeg de tijd voor. Want ik heb hier iets uh, klaarstaan van ongeveer negen minuten. En dat is het uh, verhaal van Low Erects En dat nummer dat heet Hide and Seek. En dan de Paul Paul Hazendonk remix Ja, nee, ik, daarom, daarom staat die microfoon open. Want uh, kijk, de, de, dat er wat uh, gesoundbite en gevideobite. Uh, heb ik ook nog een radio-uitzending, vriend? Dus vandaar dat die open gaat. Ja, ja uh, kijk, want iedereen zit elkaar een beetje aan te kijken hier. Uh, van wat gebeurt er hier allemaal? Maar dat doen we meestal altijd even na afloop. Dan uh, wordt er even wat uh, dingetjes gezet, bijvoorbeeld op TikTok, bijvoorbeeld op Instagram. Bijvoorbeeld voor een short op YouTube, want daar is het allemaal voor. En uh, dan moet ik op een gegeven moment, toch, op een gegeven moment moet ik mijn bek open trekken. Want ja, het uur is uh, afgelopen en uh, dan uh, loop ik dwars door protocol heen uh, in dat opzicht. Voor die mensen die dus willen weten wat er dus op de achterhand uh, allemaal tijdens zo'n uitzending hier gebeurt. Uh, low Addicts was dit met Hide and Seek. is ook alweer een oud nummer. Het uh, betekent meestal als ik dat nummer laat horen... Dat we dan iets van een groot evenement hier in die dorpen hebben. Want meestal als ik dan een radio-uitzending heb... laat ik die horen bij de Dutch Grand Prix. Maar dat is niet zo. Uh, nu even niet. Maar nu kwam hier aardig uit. We gaan er nog eentje doen. En dat is Dimension van Heimat. Degene die hier ook uh, geweest is. En daar sluiten we dit tweede uur mee af. En straks volgde dus nog een slotakkoord hier van alternative World